Een valse bekentenis. Hoe kan dat toch? Je hebt er niets mee te maken. Ze hebben duidelijk de verkeerde te pakken. En toch zeg je dat je het gedaan hebt. Rechtspsycholoog Robert Horselenberg deed onderzoek naar valse bekentenissen. en zijn les, je kunt iedereen werkelijk alles laten bekennen. Moeten we bekentenissen nog wel als bewijs laten dienen? Daar gaan we het zo over hebben. Waar kwam die meteoriet vandaan die in Rusland duizend mensen verwondde? Onderzoekers zeggen het nu te weten. We gaan het daar ook over hebben en een heel hard kweken in een schaaltje. Kloppend en wel, en compleet met afwijkingen en kwaaltjes. Een prachtige manier om hartmedicijnen te onderzoeken. Het is de nieuwste toepassing van stamcellen. Onderzoeker Christine Mummery komt langs om erover te vertellen... maar eerst gingen we op straat vragen... hoe het eigenlijk staat met de publieke kennis van de stamcel. De stamcel. Ja, dat zit ergens verborgen, hè. Maar waar het precies zit, weet ik niet. En hoe? Ja, uh, dat zal in je lichaam zitten, denk ik, hè. Ja. Geen idee. Van die ongeboren babytjes, geloof ik. Uh, embryo's zit het in, stamcel. Het is wel een belangrijk ding, ja. Een cel is waar je elke zaterdagavond slaapt. Dat is een, een basiscel van ieder menselijk lichaam. waaruit andere cellen gekweekt, bij wijze van spreken, kunnen gaan worden. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja, stamcel. Die kunnen ze terugplaatsen, toch? Ja, daar hebben we eens vast van gehoord. Ja. Dus dat is ook wetenschap. Oké. Okay. Ja, zelfs dat is wetenschap. Christine Mummery, hartelijk welkom. U bent uh, hoogleraar ontwikkelingsbiologie uh, te Leiden. We gaan het hebben over een uh, nieuwe toepassing van, uh, van stamcellen. Het goede antwoord zat er denk ik wel tussen, of niet? Absoluut zeker, ja. ja. Dus uh, dat, dat de stamcel alles kan worden en dat we misschien in de toekomst terug gaan plaatsen, dat uh, klopt wel. Het is een onbeschreven cel, een, een soort lego-blokje dat nog alles kan worden. Precies. En uh, wat wij willen doen is uh, die cellen die alles kan worden... specifiek cellen van het hart laten worden. Een hart kweken. La, laten we er meteen een soort uh, cursus van maken. Hoe, hoe kweek je een hart? Nou, dat moeten we nog uh, precies uitvinden. Maar op, op dit moment hebben we hartcellen. Dus uh, dat kunnen we al die jaren. Die moet je zien als een soort bakstenen. Bakstenen van een hu huis. En dan de bakstenen moet je bij elkaar brengen in een soort materiaal En dat is hoe we een hart gaan bouwen. Dus de verschillende hartcellen aan elkaar stapelen in de juiste omgeving... en een stukje hartweefsel maken. En dan uiteindelijk, op het eind van uh, ons nieuwe project... hopen we uh, een mini-hartje te maken door bijvoorbeeld een kippenhart te nemen... en die eigen cellen uithalen en dan weer humaan hartcellen inbrengen. Maak we mini hartje. Moet het, moet het uh, uh, hartcellen zijn waar je uiteindelijk een, een nieuw hartje van maakt, of, of kan het elke willekeurige stamcel zijn? Nee, het moet natuurlijk uh, hartcellen zijn... maar ook bloedvatcellen en, en tussenweefselcellen en dergelijke. Maar die komen allemaal oorspronkelijk uit een stamcel. En die stamcellen maken we van mensen zelf. Dus je kunt nu uh, bijvoorbeeld een, een, huid, uh, een stukje huid nemen of bloed nemen... en die omzetten met een kunstmatig trucje... We zetten hem om in een stamcel die alles kan worden. En die cellen kunnen dan hartcellen worden of bloedvatcellen. En dat is in feite wat een hart is. Is het al een keer gelukt of bijna gelukt of ergens in de buurt van gelukt? Um, het is in ieder geval gelukt om die cellen te maken. En wij kunnen ze nu in allerlei kleuren. Dus je hebt in je hart verschillende soorten hartcellen. En we hebben nu sommige groen gekleurd en sommige rood gekleurd. Dus we weten welke cellen bij elkaar. Zitten. Dus het is net zoals in een hockeyteam. Je weet wie bij elkaar zit, omdat ze hebben hetzelfde shirtjes aan. Hebben. En dat hebben we ook met hartcellen gedaan. Dus we kunnen linkerkamer, rechterkamer en, en verschillende andere soorten cellen maken. En De bedoeling nu is om, om ze in een soort uh, ja, in een dragenmateriaal bij elkaar te zetten, dat ze echt een stukje weefsel worden. En dat is niet um, alleen een samenstelling van cellen. Het is ook met dat juiste dragen materiaal. En het moet ook kunnen rekken en strekken. Het moet een soort elastisch eigenschap hebben. En daar hebben we ingenieurs en biofysici uh, voor nodig. Om ons te helpen dat bouwen. Een bestuurlijke doorbraak is alvast geweest. Uh, de toekenning van een subsidie van uh, 2,5 miljoen euro voor dit uh, project. Ja. Dat, dat, is, dat lijkt me fantastisch voor een wetenschapper. Want het is ook een, een blijk van vertrouwen. Absoluut. Dus uh, dit zijn projecten waar ze, noemen ze in het Engels high risk, high gain. Dus je neemt een groter risico, je investeert in een type onderzoek... en misschien die uitkomst is fantastisch, maar het kan ook zijn dat je faalt. Dus uh, er is een, uh, een zekere risico erin, maar die uh, Europese Unie investeert in zulke projecten... en ze hebben vertrouwen in het onderzoeksgroep, dan zeggen ze oké, okay, ga je gang, kijk of het lukt... Wat is de high gain? Stel dat het lukt om, om, om een, een hart of een deel daarvan te maken in, in een lab. Wat, wat kun je daar dan mee? Waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, we kunnen dingen leren zoals hoe een humaan hart zich ontwikkelt. Dus we kunnen iets misschien leren over hoe aangeboren hartafwijking uh, plaatsvindt. Maar wat wij de meest spannend vinden is eigenlijk ook zieke harten te maken. Dus uh, wij kunnen iemand nemen met een, een hartafwijking bijvoorbeeld of een hartziekte en stamcellen van die persoon maken. En die cellen die we maken, de hartcellen die we maken, hebben hetzelfde ziekte. Dus als we die cellen, die hartcellen bouwen in een hart, is dat een zieke hart. Dan hebben we een, een soort modelsysteem waar we kunnen allerlei medicijnen testen. En als wij zoeken bijvoorbeeld door een miljoen stoffen voor één stof die dat, dat hart geneest, dan kunnen we dat stof geven uiteindelijk aan patiënten. Dus het is een zoektocht naar medicijnen en ons patiënt dan maken we van stamcellen. Dus dat is een mini hartje of een mini een stukje hartweefsel. En als we die afwijking kunnen genezen, zijn we, we hebben een, een mogelijk nieuwe medicijn. Waarom lukt dat niet bij bijvoorbeeld een muis of een rat? Waarom kan je daar niet een hartafwijking op testen? Nou, daar is natuurlijk in het verleden veel onderzoek mee gedaan. Maar het probleem is dat die kleine dieren, die zijn niet hetzelfde als een mens. En dat is een simpel voorbeeld. Een muishart klopt 500 keer per minuut. En een menshart 70 keer per minuut. Dus de hele manier dat de hart werkt, is heel anders in een, in een klein zoogdier dan bij de mens. Dus de enige manier eigenlijk om de mens te bestuderen, is menselijk cellen te bestuderen. En die cellen hebben we, maar we hebben ze tot nu toe niet echt in een, in een stukje een stukje hartspier. En uh, dat willen we hebben. Bijvoorbeeld, er zijn te weinig medicijnen om hartfalen te beh behandelen. Dat is waar veel mensen aan lijden na een infarct. Maar we hebben uh, een muis krijgt haast geen hartfalen. Dus hoe moet je medicijnen zoeken als, als die, die muizen dat niet krijgen? Of de ratten? Dus als wij kunnen het stukje weefsel maken, humaan weefsel, met hartfalen... dan kunnen we zoeken naar medicijnen die de samentrekking van het hartspier versterken. Maar als je het in het laboratorium maakt, dan, dan maak je toch een heel jong hartje. Lukt het ook al om een oud hart te maken? Want meestal komen de kwaaltjes pas met de jaren. Ja, nou dat, dat is ook waarom we ingenieurs nodig hebben. Dus uh, wat doet een hart? Het klopt iedere... Minuut 60 keer. Dus dat is werk doen. Dus wat we willen doen is die stukjes hartweefsel weefsel die we maken aan het werk zetten. Je moet het zien misschien als een, um, een meubelmaker doet een la uh, in en uit, in en uit, miljoenen keer om te zien wanneer het stuk is. Wij proberen ons hart te laten ouder worden door heel langdurig werk te laten doen. En uh, moeten we gewoon zien als die uh, zeg maar rijp wordt en ouderdomsziektes krijgt. Dan hebben we een model om te testen. Dan, dat, dat zou heel veel uh, doorbraken kunnen voorzien in, in medicijnonderzoek. Je kunt meteen zien op dat hart of het werkt uh, of niet. Die andere toepassing is natuurlijk ook mooi. Dat je meer te weten komt over hoe het hart zich vormt en hoe uh, hartfalen ontstaat. Want, want weten we nu eigenlijk in een embryo hoe dat hart tot stand komt? Nou, we weten veel natuurlijk van... van Studies in muizen bijvoorbeeld. Maar precies hoe het gebeurt in de mens weten wij niet. En we weten ook niet uh, wanneer de verschillende celtypen vormen en ook um, ja, hoe ze samengebracht worden en waar ze vandaan komen. En dat is een heel leerzaam proces. Want hoe, hoe beter je begrijpt hoe iets ontstaat, dan kan je ook veel makkelijker zien hoe het misgaat. Want je weet, bedoel, als, alleen als je um, weet hoe een normaal proces gaat, kun je zien de moment dat dit afwijkt. En er zou een grote verschil zijn tussen een afwijking vroeg in die ontwikkeling of een later in die ontwikkeling. En hoe meer we, we begrijpen over dat, hoe beter het is. Is daarachter te komen, want het is natuurlijk toch een andere situatie dan in een embryo. Je, je doet het in een schaaltje, in een laboratorium, in, in, in, een, in een buisje in een stuk glas. Dat is toch ander, een andere situatie. Of, of is dat wel te imiteren? Ja, het, het is, je moet het zien als een soort stamboom uh, hoe dat ontwikkelt. Dus uh, wat ik zei eerder, we, we kleuren de, de cellen rood of groen of blauw. In feite maken we een regenboostamcel. Waar iedere van die verschillende hartceltypen een andere kleur krijgt. Dus we kunnen zien uh, welke cel ontwikkelt uit welke voorlopen. Dus als bijvoorbeeld uh, een groencel wordt oranje en dan rood, dan weten we dat die dochters van die één cel... wat ze zijn geworden. Dus we kunnen uh, als een hele stamboom van die ontwikkeling van het hart maken. En ook is dat niet in de vorm van een hart. Uh, die stappen zijn heel belangrijk. Dus bijvoorbeeld als plotseling zie ik in een, met een bepaalde ziekte... ik zie geen blauwe cellen bijvoorbeeld... dan weet ik, hey, er is iets mis, mis met dat proces... wat dat celtype uh, ontwikkelt... Dan kan ik zien wat mis is. Want dat, dat is natuurlijk iets magisch. Uh, uh, mensen die uh, bedrijven de liefde. Die, die bevruchten elkaar. Althans, de man de vrouw, vrouw. Komt een klompje uit. En dat al die celletjes weten waar ze naartoe moeten. Wat ze uiteindelijk moeten worden. Dat al die stamcellen weten. Ik word neus, ik word oor. Uh, en de ander wordt hart. En mijn functie wordt dit. Uh, dat, dat is de magie. Dat is de hele magie van ontwikkelingsbiologie. Hoe um, wordt dat blauwdruk bouwplan, in elkaar gezet. Hoe weet uh, die arm, beide armen, dat ze uh, even lang moeten worden? Dat niet één wordt langer dan die andere. Dat zit allemaal in de bouwplan, in de genen. En dat is het fascinerend over zeg maar, ons vak... om ontwikkelingsbiologie te bestuderen. Waarom heb je oren op beide kanten van je, van je hoofd? En, en je hoe weet je dus dat die groot genoeg is? Precies. Nu heeft u het toch over um, hoe je later, als het eenmaal al mis is met dat hart, een, een medicijn kan verzinnen. Zou het ook kunnen dat je misschien dingen kunt voorkomen of dat je in een vroegere fase kan, kan ingrijpen? Ja, dus dat is juist de bedoeling. Omdat in het laboratorium in principe zou we de ziekte kunnen zien ontstaan. Veel eerder dan een patiënt zou ooit een symptoom van me, maar, uh, zien. Of voelen. En als we kunnen dat proces stoppen, dat is veel en veel makkelijker dan het is om het terug te draaien als het eenmaal mis is gegaan. Dus wat we hopen is die eerste kenmerken van de ziekte te, te identificeren en die juist te remmen. En in plaats van dat je hartfalen ontwikkelen over een periode van vijf jaar, misschien krijg je het over 25 jaar. En als je al 80 bent, ja, 25 jaar uh, is geen probleem. Dus uh, zo hopen we ziektes te remmen. Bouwfoutjes uh, te voorkomen. Um, in het begin van, van de stamcellen, toen ze net ontdekt waren... was, was er vaak de belofte van nou, als je dan gewoon maar een paar van die blanco... jonge, frisse cellen in het hart inspuit of op de een manier goed inbrengt... Dan, dan kan het hart zich hernieuwen. Is er nog iemand die daarin gelooft eigenlijk? Nou, er zijn mensen die nog proberen, maar uh, in, door onderzoek uh, blijkt dat probleem veel moeilijker te zijn dan we dachten. Dus de hart blijkt een bijzonder moeilijk orgaan te genezen, eenmaal, als het eenmaal mis is. Dus daarom denken we meer aan, voorkomen is beter dan genezen. Maar die primitief cellen die we hadden, die zijn nu al in ontwikkeling voor ouderdomsblindheid bijvoorbeeld. En dat is een verrassing, dat is de verrassend van onderzoek. Wij dachten heel simpel, we kunnen de hart repareren. Dat blijkt moeilijk te zijn, maar en niemand dacht op dat moment aan het oog. En het blijkt nu, waarschijnlijk is die oog veel makkelijker te genezen dan het hart. Dus hier zit uiteindelijk uh, toch heel veel toekomst. U gaat nu uh, naar Hongkong, is het geloof ik? Ja. Met het vliegtuig. Gaat u daar ook hierover vertellen? Ja, zeker. Ja. Dus uh, daar zijn een aantal ontwikkelingsbiologen en stamcelbiologen bij elkaar. Uh, en daar wisselen we informatie uit. En uh, die een vertelt over ontwikkeling van de darm, en die andere vertelt over andere soorten ontwikkeling. Dus bij elkaar komen we er wel. Ik wens u een goede vlucht en veel succes met het onderzoek, Christine Mamouri. Dank u wel. Dank u wel. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Straks gaan we het hebben over het DNA van Bigfoot, Yeti. Maar nu eerst de vraag: wat was wetenschap? De rubriek: Wat was wetenschap? Wat zou er in dit programma hebben gezeten. als wij op een ander tijdstip in de geschiedenis hadden uitgezonden. ergens in een. Ander jaar. wat is er kortom in de wetenschap gebeurd door de eeuwen heen ja. in de laatste week van februari? Annemieke Smit. Nou, ik heb weer gegraven hoor. Uh, we kijken eens op de week van we kijken 25 februari tot en met 3 maart. En um, ja, ik ben zelf dol op al, die, uh, op al die uitvinders en zo. Dus ik denk van, we zetten vandaag even, ook voor het zonnetje, um, meneer ook. Van de Kellogg's Cornflakes. Of van, de, van de Cornflakes. Ja, ja, die zijn ook ooit uitgevonden. Ik bedoel, ja. het, was een, het was een arts en hij um, had, was een enorme gezondheidsfreak. En wat ik zo schattig vind. Hij dacht dus dat aan wie het ook gaf. Iedereen werd beter als ze zijn Cornflakes aten. Dan, daar werd je ontzettend gezond van. Helaas heeft zijn broer er later ook suiker op gedaan. En is het groot gaan produceren. <lacht> dat was een beetje het paard dat achter de wagen wagenspannen. Maar Kellogs... Het begon met idealisme. Zoals zoveel dingen. Ja, vind ik echt zo leuk. En dan hebben we... Kijk, dit bekende vraag. Een stofzuiger. Ik praat er gewoon overheen, zo. Um, want in. Even kijken. In 1902 werd de eerste elektrische stofzuiger ontwikkeld. En wel door Hubert Cecil Booth. En die stofzuiger, die was zo gigantisch. dat twee mensen waren nodig om hem te bedienen. De een hield de body vast. Dus ik moet zeggen, weet je waar de, waar de stof in kwam. En de ander hield dan de slang vast. En dat, die body was zo groot als een koelkast. Maar altijd, al het begin is moeilijk. Maar het was het allereerste stofzuiger. De echte elektrische stofzuiger. Nou, is het is een standbeeld of drie waard, denk ik. Zou je toch zeggen. Kijk, en dan gaan we naar um, Alexander Graham Bell. We bellen wel, weet je wel. Oh ja, van, de Bell van, van, van we bellen <laughs> precies, wel. De precies. telefoon, dat is dat een mooie uitvinding. Ja, hij is uh, precies vandaag. Op 3 maart 1847 werd hij geboren. En hij is dus heel druk geweest. Uh, hij was eigenlijk bezig met de telegraaf. Weet je, zo'n manier om telegrammen over te brengen. En ineens... Er ging iets verkeerd en hij dacht, volgens mij hoor ik een stem. Volgens mij kan ik hier ook stemmen mee overbrengen. En dat is hem dus gelukt. En ik heb een prachtig fragment van zijn assistent, James Watson... die vertelt over die allereerste ontdekking. During the month that we were working together on his telegraph... Bill often spoke to me of another invention he had in his mind. It was the telephone. I remember my surprise when he first told me that he expected soon to be able to talk by telegraph. Many experiments on the telephone followed, but it was not until March 10, 1876, that it transmitted its first complete sentence. Bell sat in front of the new transmitter in the back room, and I went down the hall to the front room with a telephone receiver. Ik begrijp de familie van zijn voet en and understood zonder difficulty, every woord he hij zei. De woorden van now nu historische eerste sentatie. Mr. Watson, come hier. <laughs> Ik wil je. Ik vind het best zo'n soort B-serie op televisie of zo. Maar Mr. toch Watson, mooi, de, de raad die praat. Ik wil je. Maar dit waren de allereerste woorden die ooit gesproken zijn. Over de telefoon. En ik vind het zo hilarisch, omdat ze gewoon elke in een andere kamer zaten. Ze dus hadden ook even kunnen roepen. Maar goed. En dan ga ik over naar iets wat ook wel echt heel opzienbarend was. Dat was wel weer een stuk later in 1953. Um, toen op 28 februari ontdekte Francis Crick en ook weer een James Watson. Ja, yeah, wat in de neem. Uh, de structuur van DNA, ze hadden geëxperimenteerd met kartonnen modellen. En ineens zag Watson het licht op een zaterdag. En uh, niemand had eigenlijk verwacht dat hij dat ooit zou vinden, want hij stond samen met zijn collega niet zo hoog aangeschreven als onderzoeker. En dat vertelt hij zelf jaren later in 2005. Well, we got the answer on the 28th of uh, February '53, and it was because of a rule which to me is a very good rule: never be the brightest person in the room, and, uh, and we weren't. Wel mooi dat, dat hij als sulletje werd gezien... en dan een van de allerbelangrijkste ontdekkingen aller tijden doet. Hij is ook op heel veel universiteiten, werd hij niet aangenomen. Hij moest weer ergens anders heen. Uiteindelijk is hij degene die een grootste ontdekking doet. En later ook nog een Nobelprijs voor kreeg trouwens. Um, en dan wil ik afsluiten. Ja, het is heel eenvoudig, maar zo leuk. Heel veel vindingen op de huisartsbuurs. ook in 1953, gelijk met de DNA. Nou, meer à boire voor de huisvrouw, echt waar. Vele Nederlandse huisvrouwen zijn deze dagen als door een magneet aangetrokken naar de huishoudbeurs in Amsterdam gegaan. Er was een huishoudrooster te zien waarin het vlees binnen luttele minuten door een infrarode bestraling wordt gebakken en gebraden zonder dat er vet bij nodig is. De naar nieuwe snufjes hongerende huisvrouwen toonden ook veel interesse voor de nieuwste elektrische vatenwasmachine die de vaat in een knop omdraaien automatisch reinigt en droogt. Een ware uitkomst voor de vrouw des huizes en voor de heer des huizes. Voor hem ligt ook op ander gebied een betere toekomst in het verschiet... dankzij de elektrische wasmachine... die het wasgoed volledig schoon en droog kan maken. Het is een handig apparaat, zoals er vele waren op deze huishoudbeurs. De bezoeksters konden er niet genoeg van krijgen. Een praktische vinding is ook het stofzuigerzakje van papier... dat compleet met inhoud aan de vuilnisman kan worden meegegeven. Ook voor de heren was er op deze beurs een attractie. Zij waren niet weg te slaan bij de stand met speelgoedautootjes... waarmee ze urenlang zoet waren. De vaat was er. Dat, dat was echt een doorbraak. Ja, ik wil de wetenschap staat voor niks. Ik bedoel, we hebben er nog altijd wat aan en mannen spelen nog altijd met autootjes. Dus... Kan, ik kan het niet ontkennen. Dankjewel. Nee, <laughs> Oké, okay, tot volgende week. Mens, kip, koe, varken, fruitvlieg, ringworm, tarwe, rijst, de Neandertaler. Van de ene na de andere soort wordt het DNA in kaart gebracht. Het is nauwelijks nog bijzonder. Maar deze week ging op de redactie toch de wenkbrauwen flink omhoog van de nieuwste aanwinst in dat rijtje. Wetenschappers beweren namelijk het DNA van Bigfoot ontrafeld te hebben. Aan de telefoon paleontoloog John de Vos, voorheen werkzaam bij Naturalis, inmiddels met pensioen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Bigfoot, dat was uh, Yeti. Hij heeft ook nog wel andere namen, geloof ik, hè? Ja, nou, Bigfoot en Yeti zijn verschillende. Maar eerst even over dat uh, DNA-verhaal. Um, de juffrouw had natuurlijk een mooi verhaal geschreven over wat ze gevonden hadden van die Bigfoot. Uh, maar ze kwamen haar verhaal niet kwijt. Toen heeft ze zelf nog een tijdschriftje opgericht om dat verhaal te kunnen publiceren. Nieuw tijdschrift, het enige verhaal, is haar verhaal. Dus, dus als je geen uh, plek krijgt in een wetenschappelijk tijdschrift... dan richt je gewoon zelf dus maar een tijdschrift je, op? Dan maak je zelf een tijdschrift. En daarmee geef je ook een soort legitimiteit aan, uh, aan dat onzinverhaal? Ja. Tenminste, uh, voor zover. Het uh, uh, wordt, over wordt genomen. Ik denk het niet. Ik denk... Nou, misschien wordt het wel vaak geciteerd. Je weet het maar nooit om te vertellen dat het onzin is. Nou ja, uh, we hebben, hebben het er nu ook over. Is dat ooit eerder gebeurd bij uw weten dat iemand speciaal een tijdschrift opricht als wetenschappelijk tijdschrift om toch dat verhaal kwijt te kunnen? Nee, voor zover ik weet is dat nog nooit gebeurd. Um, even over, over Bigfoot. Want, want je hebt dus Bigfoot, Yeti, dat zijn dan twee vers, uh, verschillende. Je hebt ook nog de verschrikkelijke sneeuwman. Ja, dat, dat zijn... Oh, dat is wel weer dezelfde. Nou, ja, dat ja, zijn ja. allemaal um, diersoorten waarvan sommigen zeggen dat die bestaan, maar toch door de mensheid op de een of andere manier nooit zijn ontdekt. Ze zijn nog niet gevonden en vandaar dat ze crypto zijn, verborgen. En er zijn een uh, aantal mensen die zich met die cryptozoologie, het verborgen leven, uh, bezighouden. Uh, en die gaan er echt naar nou op zoek: naar en... die Yeti, de Orang-Pendek, uh, de Bigfoot en noem maar op. Maar goed, dan hebben ze soms een voetspoor of ze, of ze hebben een foto, maar deze vrouw heeft het DNA ontrafeld. Wat heeft ze dan precies ontrafeld? Nou, degene die er verstand van hebben, van DNA, onder andere Watson en Krik natuurlijk, maar heden ten dagen, um, die zeggen wat ze hebben is gewoon het uh, uh, DNA van uh, de recente mens, homo sapiens, en een hele hoop vervuiling daarbij. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat niet door de peer review heen kreeg. Juist. En, en waar heeft ze dan het DNA van afgenomen? Van, van een bordje? Of? Nee, wat vage dingen. Wat, wat, wat, wat haren, wat, alles wat ze zo'n beetje tegenkomen en waarvan gedacht wordt van... ...hé, hey, dat zou wel van Bigfoot kunnen zijn, wordt dan geanalyseerd. Maar het is een beetje vaag. Het is Goed. Niet echt een beschrijving van het materiaal. Maar we wilden er toch melding van maken, want ook al lijkt het allemaal onzin te zijn... het is toch een mooie truc om je verhaal er doorheen te persen. Gewoon zelf een tijdschrift oprichten. Ja, en je ziet, je krijgt aandacht. Gelooft u trouwens nog ergens in dat, dat er ooit een, een oude diersoort uh, ontdekt zou worden? Iets in de trant van de verschrikkelijke sneeuwman of, of, of Yeti? Of, uh... Nee, daar geloof ik niet in. Nee. Nou, daar kunnen we dan verder heel kort over zijn. Paleontoloog John de Vos, hartelijk dank. Zeker. Ja, nou. De Hoograad is van oordeel dat is voldaan aan het wettelijk criterium dat het ernstig vermoeden bestaat dat de rechters tot een andere beslissing zouden zijn gekomen en indien in zij deze niet in het justitiedossier opgenomen verklaringen hadden gekend. Op grond daarvan verklaart de Hoograad de vordering tot herziening van de zes veroordelingen gegrond en verwijst de zaken naar het gerechtshof in Den Haag om deze opnieuw te behandelen en af te doen. Ja, drie mannen en drie vrouwen uit Breda horen hier aan... dat de rechtszaak die tegen hen is gevoerd overnieuw moet. Dat was afgelopen december. De zes worden verdacht uh, van moord. Twee verdachten zouden in die zaak valse bekentenissen hebben afgelegd. En dat is uh, de vraag waar we het eens over gaan hebben. Waarom legt iemand die onschuldig is toch een bekentenis af? Rechtspsycholoog Robert Hosserlenberg van de Universiteit Maastricht... doet onderzoek naar uh, valse bekentenissen. Hartelijk uh, welkom. Dankjewel. Waarom zou iemand dat doen, een, een, een valse bekentenis? Heeft u enige idee? Want, want als, als gewone krantenlezer denk je van ja, nou dan is er toch iets mis als je hebt gezegd dat je het hebt gedaan. Nou, het is een heel complex uh, systeem uh, waarin dit uh, zich uh, afspeelt. Kijk, om te beginnen wordt, wordt iemand uh, als verdachte gekenmerkt en wordt ik opgepakt, wordt uh, in de cel gezet, politiecel, en wordt langdurig voort. En dan begint uh, de ellende eigenlijk, de eerste stap. En als je dan eh, eh, onschuldig bent, eh, ben je ook nog eens geneigd... Om, om je mond open te trekken, om te zeggen, ja, maar ik heb het niet gedaan. En dat is eigenlijk weer de, de tweede stap die niet gunstig eh, voor je gaat aflopen. Eh, want wat er vervolgens weer gebeurt, is dat de verhoorders... die er van overtuigd zijn, heilig van overtuigd... dat je niet de verdachte bent, maar de dader bent... Eh, die zien dan in al dat, alles wat je vertelt die zien daar een leugenachtig verhaal in. Hè? Dat ontkennen, dat is... Dat, dat. Dus je dat u zegt eigenlijk dat als je ooit een keer per ongeluk wordt opgepakt... dat je meteen moet zwijgen, ook al kan je heel duidelijk uitleggen... waarom jij eh, het niet bent? Ja, je doet er goed aan om, om vooral je mond dicht te houden... Eh, en, en je goed te laten adviseren door je advocaat. En ik denk dat hij hetzelfde zou zeggen. Hou nou maar gewoon je mond. Maar dat staat wel uh, vijandig. Dat het, ik zou zeggen als agent, nou ja, als je je mond houdt... dan heb je kennelijk iets te verbergen. Ja, dat wordt ook vaak gezegd. Van goh, We hebben de ervaring dat we alleen schuldige mensen ontkennen. We hebben alleen de ervaring dat schuldige mensen een advocaat willen. Maar toch, je moet daar even heel sterk in je schoenen staan. En dat is denk ik ook het grote probleem. Je bent volkomen geïsoleerd. Je hele sociale hebben en doen, dat is allemaal weggevallen. Het enige houvast die je hebt, dat zijn die twee regisseurs tegenover je. En die zijn soms wat lief, die zijn soms wat minder lief. Uh, maar dat, dat maakt het heel zwaar om je vast te houden aan het regime. ik hou mijn mond. U heeft heel veel van die zaken bestudeerd. U heeft ook een aantal uh, uh, proeven uh, gedaan met, met mensen. Wat denkt u van uzelf? Want, want het, het kunnen verklaren is misschien één ding... maar kunt u zich van uzelf voorstellen dat u in zo'n geval zou zeggen... Oké, okay, ik heb een moord gepleegd. Ik zou vrees ik uh, meteen bekennen. Uh, meteen zit wel al een tijdje overheen. Ik weet het omdat ik vrijgezet heb. Ik zelf een, een dochter in het ziekenhuis gehad. Twee nachten niet geslapen. En die derde dag ik wist bij God niet meer wat ik moest doen. Wat ik deed, waar ik mijn zoon na naartoe had gebracht. Ik vergat te eten. Nou, en het zijn precies die omstandigheden waarin een verdachte ook zit. Je slaapt echt niet op die politiecel. Het licht is aan. Het is koud. Er is veel rumoer om je heen. Het eten is bakkerslecht. En dan word je blootgesteld aan urenlange verhoren. Maar hoe werkt dat? Is het dan een, een korte termijn oplossing... dat je denkt, nou ja, ik vind eten hier zo slecht, ik, ik, ik beken... maar misschien krijg ik dan iets, iets lekkers? Nou ja, even, even wat achtergrondinformatie. Je hebt drie verschillende soorten eh, valse bekentenissen. De vrijwilligen, eh, dat zijn meestal de mensen... die al het, het hele strafproces helemaal niet meemaken... want er is meteen al duidelijk van, ja, dit is gewoon iemand die aandacht wil... of eh, gewoon even overnachtingsplekje zoekt... Uh, je hebt de tweede uh, soort, dat is een afgedwongen bekentenis. En daar speelt dit een hele grote rol bij. Want er zit heel veel positieve om op die bekentenis. Maar dat is wel een korte termijn gedachte. want daarna ja. uh, draai je voor 30 jaar de bak in. Nou, kijk, wat, wat iemand die uh, het vertrouwen in justitie nog heeft... die zou denken van, ja, maar ze komen er wel achter dat ik het niet gedaan heb. Eh? Alleen het probleem is, op het moment als die bekentenis er ligt... Dan is het heel vaak: wordt het politieteam opgedoekt. Want we hebben het volgende lijk gevonden. En dan moet een nieuw team op worden gezet. En dan mogen we de tweede, laatste randjes af, uh, uh, af, af, af, afronden. Maar dat gaat, op en fluitjes, er, er wordt niet goed meer onderzoek gedaan. Het, het technisch onderzoek wat nog binnen moet komen, wordt gekleurd door die bekentenis. Dat weten we op basis van allerlei grote analyses van, van rechtelijke dwalingen. Kortom, als, als iemand bekend heeft, denkt ze, nou ja, we kunnen wel opdoeken. De zaak is rond. Ja, We hebben hem. Ja. En nu zijn er dus ja. nog, nog een derde vorm. Nou, er is dat? Een de, de, de, de laatste vorm is de, de afgedwongen bekentenis waarin men is gaan geloven. En, en het probleem daarmee is, die ontdekken we maar niet. Want ja, je moet behoorlijk van je geloof afvallen. En dat is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Gebeurt dat werkelijk dat iemand uh, is gaan geloven dat hij een moord heeft gepleegd? En het, het gebeurt. We weten bij God niet op welke schaal het gebeurt, maar het gebeurt. En dat zijn dan mensen die gaan op een gegeven moment toch, na verloop van tijd of na jaren, uh, trekken ze zich terug. We gaan luisteren naar een stuk uit een verhoor. En dat is het uh, verhoor van Kim Vee. Die wordt verdacht van vreselijke dingen. Ja, maar dat vraagt me dus af. Er wordt eigenlijk naar gezegd van de wijze waarop Kim. Maar hoe zijn ze dan? Nou, uh, wij gaan ervan uit, dat jij dat weet. Maar twee, waarom vraag ik het anders aan jullie? Oh, okay. uh, het is je wel duidelijk dat je hier ook als verdachte zit, toch? Ja, dat ja. is me een paar keer verteld, ja. Dat, ja. dat bedoel ik. Het is niet dat ik je niet wil geloven. Het enige is datgene wat jij me vertelt en datgene wat er dus is aangetroffen, dat past niet bij elkaar. Mm -hmm. Dat klopt niet bij elkaar. Nee. Hier wordt aardig wat druk uh, gezet. Nou, hier, hier begint het een beetje. Dit, dit, dit is ergens halverwege de verhoren voordat ze gaat bekenden. Wat, wat, uh, um, wat heeft ze uiteindelijk bekend? Nou, feitelijk is het een hele rare bekendstis die ze aflicht uh, en, en die niet meer omvat dan informatie die de politie tijdens de verhoren haar heeft gegeven... in een fractie van, een, van, van tien seconden. Um, en, en die kenmerkt zich doordat door ze zegt van... ja, god, dan zou ik dit hebben moeten doen omdat ik anders dat niet heb kunnen doen. Ja, dat is een hele rare bekentenis, want het is geen authentieke herinnering die je dan ophaalt. En ze had haar eigen kind vermoord, hè? Twee kindjes. Ja. Twee kindjes, kindjes van, twee ja. en van zes maanden. Ja, zeker. Ze ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar dat wordt gaandeweg tevoren. Wordt ze daar ook fors mee geconfronteerd? En het lijkt ook, maar goed, het lijkt, dat ze dan voor het eerst door heeft wat er is gebeurd. Zou je iedereen alles uiteindelijk kunnen laten bekennen? Ja. Ja, bij sommigen duurt het wat langer. Dan, dan anderen En er is één kleinselijk clubje die daar geen last van heeft. En dat zijn uh, uh, de mafiosi, die zijn wat minder genaagd. De motorklubbenderleden, uh, uh, die, die bekennen niet. Uh, maar over het algemeen de, de doorsnee burger, de doorsnee crimineel... de niet doorgewinterde crimineel die gaat bekennen. Hoe weet u dat als, als wetenschapper? Hoe kun je, kun je zo'n bewering ooit staven? Nou... Er is dus vaker, is, is er gebleken uit allerlei uh, rechtszaken... Dat, uh, dat mensen zomaar iets bekend hebben wat ze niet gedaan hebben. En dat riep toen de vraag van hoe kan het nou? Kunnen we dat ook in een experiment, kunnen we dat in ons laboratorium uh, voor elkaar krijgen? En dan gaan we even terug in de tijd. Uh, de jaren midden jaren negentig is erover gepubliceerd. Uh, wat ze lieten doen is, uh, ze lieten proefpersonen een computertaakje uitvoeren, typen... Uh, en de opdracht was wel van pas op, het programma wat we even snel geschreven hebben... kom nou niet aan de ALT-toets, dat is de verboden toets... En als je aan zit, dan crash die computer. Nou, uiteraard crash die computer. En onder bepaalde voorwaarden uh, zie je dat, dat 100% van de uh, proefpersonen bekend. Dus je wordt boos en zegt, heb je nou toch aan die knop gezeten? Ja. En dan zeggen die mensen, uh, oh ja, ja, sorry, dat heb ik gedaan. Ja. 100, nou, je hoeft niet 100%. eens per se boos te worden, je mag het ook lief doen. En juist dat is nog veel effectiever. Maar dan staat er ook niet zoveel op het spel... Nee, dat is zo. Uh, het grote probleem is, we zitten al allerlei ethische uh, regeltjes zijn verbonden. Ik heb zelf heb ik, pr proefpersonen beschuldigd van examenfraude. Um, en, en daar zag je dat het behoorlijk wat consequenties had. Dat er ook nog alsnog bekend werd. Terwijl ik 100% zeker wist dat ze niet uh, examen hadden, examenfraude hadden gepleegd. Alleen moest ik de studie afbreken vanwege de enorme hoeveelheid stress bij een proefpersoon. En zijn die mensen dat dan ook daadwerkelijk gaan geloven? Dat ze uh, dan wel aan het knopje hebben gezeten, dan wel examenfraude hebben gepleegd? Nou, Met de computertaxi zie je inderdaad dat, uh, dat de overgrote meerderheid van die, die, die grote club... dat is een bepaalde conditie, uh, dat die... Uh, ook zijn gaan geloven dat ze het gedaan hebben. Dat is ook een heel verhaal hadden Van ja, goh, ja, ik had ook gisteren te veel gedronken. Dus ik ben wat uh, trillerig met mijn handen. Ik heb per ongeluk die toetsen uitgehaald. Of ik heb te veel koffie gedronken. Dus er zit ook een heel verhaal al achter. Uh, bij die examenfraude heb ik dat niet kunnen zien. Want dat had ook te maken met. Daar was de consequentie heel hoog. En dan moest je wat meer tijd krijgen. Om het ook daadwerkelijk te internaliseren. Zover heb ik het niet kunnen laten gaan. Dat, dat, dat kan ik ook niet. Dat is veel te veel stress neemt dat op. Dus dat, maar, dat weet u uiteindelijk niet. Nee. Moeten we uiteindelijk niet uh, dan zeggen: van nou ja, een bekentenis is eigenlijk geen bewijs. Als iedereen toch alles kan bekennen? Dat zou, daar zouden we heel verstandig aan doen. Om veel meer waarde te hechten aan alle andere bewijsmiddelen die worden ingebracht. En die hele bekentenis even loslaten. Maar je kan ook soms zeggen, nou, een bekentenis bevat zoveel uh, uh, feiten die alleen de dader kan weten. Zoveel daderkennis dat je er toch waarde aan hecht. Ja, dat zou je, uh, dat zou je zeggen. Waren het niet dat heel veel kennis over het delict tijdens de verhooren al wordt overgedragen door de verbalisanten? Door de manier van vragen, door de vragen die ze stellen. En, eh, dat, uh, daar hoef je geen Einstein voor te zijn om door te hebben van: oh god, ze vragen iedere keer over die handdoek, die handdoek heeft een rol gespeeld. En als ze dan raadje-plaatje gaan doen. Als je ze zegt van nou, ik heb dit met die handdoek gedaan. Ze zegt nee, nee, nee, dat is niet goed. Hè? Dat weet jij ook. En dan heb ik dat gedaan. Nee, dat is ook niet. Nou, dan moet ik het zo hebben gedaan. Kijk, nou praten we. Hè? Nou gaan we op deze lijn door. Maar als je een, een bekentenis niet meer als bewijs zou accepteren. dan zou je een getuigenverklaring ook niet als bewijs moeten accepteren. Um, nee, nou ja, dan geldt hetzelfde probleem. Het is de, de getuigen, uh, uh, dat. dat die zijn zeer beïnvloedbaar. Uh, en Vooral ook over die thema's waar de politie alles over wil weten. In principe werkt ons geheugen prima, maar niet voor de dingen die de politie wil weten. Dus die zou je eigenlijk ook maar even niet zo serieus mee moeten nemen. En dan heb je ook nog de categorie waarin uh, de rechercheur denkt dat hij een bekentenis heeft gehoord. Maar misschien wel hele andere dingen heeft gehoord, maar dat zijn geheugen opspeelt. Mm, ja, ja, die heb je ook nog. Uh, en dan zien we er regelmatig wat van uh, voorbij, uh, voor voorbij komen. Ja, dat dat er, om het toch maar wat ronder te krijgen, op papier een bekentenis wordt opgeschreven. Terwijl op, op video die bekentenis niet te horen is. Dus als je de uh, bekentenis niet meer aanvaardt. en de getuigenverklaring niet. en de regisseur eigenlijk ook niet kan vertrouwen. dan kunnen we misschien die hele rechtspraak maar beter gewoon opdoeken. Ja, af en toe is er nog eens een liegende officier die opduikt. Ook nog uh, eens. Ja ja. ja, ja, ja. Nee, we moeten vooral goed investeren in het, uh, het, het uitzoeken van de, de waarde van het technisch bewijs. En een getuige kan best nogal eh, goede informatie geven. Waar je veel beter op kan investeren is van. Goh, moeten wij de politie niet eens gaan trainen? Een goede training geven? Hoe kan ik nou mijn getuigen zo min mogelijk beïnvloeden? En zo correct, zo valide, zo betrouwbaar mogelijk verhaal uitbrengen Maar je moet ook wel als politieagent druk zetten, want anders bekent iemand niet. Nou, als je, dat is als je het niet altijd makkelijk maakt. Want wat je ziet, de, de Engelsen bijvoorbeeld, die hebben een voortreffelijke manier van verhoren. Die is namelijk niet beschuldigend. Die is gewoon vertel nou maar eens, vertel je verhaal. En dat moet je dan wel tot in detail dichttimmeren, van, van minuut tot minuut helemaal dichttimmeren. En vervolgens ga je dat verhaal controleren. En als er dan iets niet blijkt te kloppen, dan zeg je van luister, we hebben iets anders gevonden. En wat je dan ziet, is dat die, die verdachten veel sneller bekennen maar zich ook meer gerespecteerd voelen... en ook dat die benadering van die politie er positief ervaren... en als argument mee gaan wegen om... nou ja, kijk, ze zijn zo kwaad, zijn ze nou ook weer niet. Ik beken wel. Bovendien weten ze veel. De rechtspsychologen zijn inmiddels een beetje... Uh, het geweten van de rechtsstaat geworden. Uh, dat zijn meestal de mensen die de dwalingen aan het, het licht uh, brengen. Hoe gaat dat eigenlijk? Als u een, een zaak op uw bureau krijgt... hoe kijkt u naar zo'n dossier? Nou, het belangrijkste is, is dat je de verdachte verhoren op, op videoband moet hebben. Want wat op papier staat is niet wat overeenstemt... met wat er daadwerkelijk gezegd is. En ook niet de manier waarop het gezegd is. Hoe, hoe zijn de vragen gesteld... Uh, ik kijk altijd naar dat proces. Van hoe hebben die voor zich afgespeeld? Wat waren de omstandigheden? Uh, um, hebben ze goed gegeten, goed kunnen slapen? Uh, hoe zijn de vragen gesteld? Is er druk gezet? Is er geschreeuwd? Is er, of is het juist veel heel liefelijk verhoord? Uh, is de verdachte verleid? Hebben ze allerlei rare theorieën over verdringing toegepast of over de werking van het geheugen? Dat onderdeel kijk ik. En ik kijk naar het product. Dus wat is er uitgekomen? Wat heeft die verdachte nou verklaard? En zit daar dan iets in wat je daadwerkelijk kunt bestempelen... als keiharde uh, dadelijk kennis? Iets wat de politie nog niet wist, waardoor ze opnieuw zijn gaan zoeken... en plap, daar hebben we het. Is de politie nog wel te vertrouwen? Ja hoor. Ja? Want, want het klinkt alsof ze uh, toch uiteindelijk... als ze eenmaal overtuigd zijn, alles eraan doen... om iemand er ook echt bij te lappen. Nou ja, kijk, waar we het hier over hebben zijn... het is maar een klein percentage van zaken. Als ik begokken vijf 5%. Tot 10%, want in de meeste zaken is het gewoon klip en klaar. Is er is meteen een bekende verdachte, een smoking gun, whatever. Um, maar het is in die zaken waar er gebrek aan bewijs is en waar die bekentenis daardoor veel meer uh, waarde gaat krijgen, dat je in dit hele proces gaat stappen. Dat, je, dat die waarheidsvinding er onderdrukt gaat worden en die, het verkrijgen van die bekentenis met die verdachte, dat het daar heel veel druk op komt te leggen. Kortom, rechters en recherche moeten meer op de hoogte zijn van de gevaren van de valse bekentenis. Wat mij betreft wel. Robert Horselenberg, dank u wel. Rechtspsycholoog aan de Universiteit van Maastricht. Straks gaan we het hebben over de vraag of worteltjes nou wel goed zijn voor de ogen. Maar eerst even dit: Wetenschap in één minuut. <truimert> Ik was tweede of derdejaars, uh, geschiedenis En uh, het studentenclubje Geschiedenis waar ik uh, lid van was... die hadden dan een jaarthema. En dat jaar was gekozen het uh, utopisch socialisme. Dus ik ging me voorbereiden. En ik las wat Mark zoal over die zogenaamd utopisch socialisten. Um, wat hij daarover te beweren had. Maar ik had natuurlijk gezocht wie er zoal over geschreven had. En zo kwam ik ook bij een boekje van um, Fred Polak, een uh, futuroloog in die tijd heel bekend. En plotseling realiseerde ik me dat uh, Fred L. Polak... De dingen zat te beweren die volstrekt strijdig waren... met wat ik net nog bij je uh, in de oorspronkelijke bron had gelezen. Het was voor mij het moment dat je merkt... dat je niet op uh, literatuur over iets kan, uh, kan vertrouwen... maar dat je terug moet naar de oorspronkelijke bron... Het is in zekere zin wel kloverij, maar het gaat tegelijkertijd om hoe je die hele tekst moet lezen. Het is een zeer vormende ervaring geweest. Die neiging om een vast te bijten, waar het ter zake doet in detail, die gaat rechtstreeks terug, denk ik, op de ervaring met Fred Elpohlak en zijn slordigheid. Al dus wetenschapshistoricus Floris Cohen in een wetenschapsminuut... gemaakt door Frederik Melman. Tijd voor de rubriek Post. Ja, als u een vraag heeft, iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd... het antwoord niet op kon vinden en toch het hoofd overbreekt... dan kunt u altijd terecht bij uh, VPRO.nl En uh, deze week is de vraag gesteld door Niek Verlaan. Hartelijk welkom. Hoi. Wat is de vraag? Nou, vroeger um, was ik niet zo'n fan van worteltjes. En er werd me altijd door mijn ouders gezegd... Uh, worteltjes zijn goed voor je ogen. Dus dan vroeg ik af: wat is, is dat nou waar of is dat onzin? Dat was eigenlijk mijn vraag. Dat is een goede vraag. We zijn uitgekomen bij Rink van Grondelle, hoogleraar biofysica aan de Vrije Universiteit. Goedenavond. Ja, hallo. Dat is een klassieker, hè? Worteltjes zijn goed voor de ogen. Ja, ja, maar... ja, ja, ja. Hebben ze mij ook al verteld toen ik klein was. <lacht> dus... Is het waar? Ja. Nou, um... Worteltjes uh, bevatten heel veel caroteneen. Dat is, een, uh, dat is het, natuurlijk de kleurstof, het pigment dat worteltjes oranje maakt. beta carotene heet dat in dit geval. Er zijn trouwens honderden verschillende in de natuur om ons heen. Uh, uh, ons lichaam heeft een, uh, een uh, proces, een metabolisch proces, wat van carotene retinol maakt. En retinol is het pigment wat in je ogen zit. In de, in de cellen die uh, in je oog zitten. die gevoelig zijn voor licht. die je licht waarnemen. Nou ja, dat lijkt mij niet voor iets. Dat is. De, uh, met andere woorden, dat dat. pretimol. dat dus gem gemaakt wordt van beta-carotene. Dat, uh, dat. zal al licht. voor je oogpigmenten gebruikt worden. Uh, en in die zin, ja. in die zin is. het wordt gegeten, dus beta-carotene consumeren. Uh, goed voor je ogen. Het, het is trouwens. ja het nou, antwoord is, zou ik zeggen is ja, maar het is ook zo dat je er niet te veel van moet consumeren, dat is ook wel bewezen. Want uh, als je er een overdosis van neemt, uh, want wat, wat, wat, uh, er zijn pillen op de markt die karoté bevatten, dat dat uh, ook wel allerlei andere naar uh, bijverschijnselen kan vertalen. Dus ja, ik zou zeggen... Wat voor bijverschijnselen? Wat kan je van een overdosis wortelen oplopen? Nou, ik, nou, ik denk niet dat het over wortelen gaat in dit geval... Dat het vooral over uh, pillen gaat, of, of uh, geneesmiddelen gaat, die uh, een grote hoeveelheid carotene bevatten. En uh, ja, dat, dat, kan, dat kan allerlei nare bijverschijnselen. Bij je, je moet je wel bedenken: carotene-moleculen, dat zijn dus, dat zijn dus ja, moleculen die, die, die dus in de natuur voorkomen hebben ook allerlei uh, reacties met licht en met uh, uh, en met uh, elektronen die, die uh, in, in, ja, in je lichaam voorkomen en, hier, en die reacties die zijn niet allemaal uh, gunstig en dat kan dus leiden tot, uh, tot uh, ook allerlei nare bijverschijnselen en dat, dat, is, dat is dat is aardig gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur. Dat is, niet mijn, dat is op zich niet mijn vakgebied. Maar goed, niet, maar... niet te veel. Maar waar zit waar zit carotene nog meer in als je niet van worteltjes houdt? in elke in elke plant. Als je een beetje een, uh, een blad neemt, dan zit dat dus vol met beta-carotene onder meer. Dus hetzelfde spul. Dan worden natuurlijk ook uh, moleculen als luteïne, ceaxanthine. Dus je hoeft en eigenlijk niet per se, als je, als je ze niet lust, dan hoef je ze ook niet te eten voor die ogen. Nee, ik denk, ik, denk, ik, denk, ik denk dat je er genoeg van binnen krijgt als je regelmatig groenten consumeert. Maar het aardige ervan is wel dat die bijvoorbeeld moleculen als luteïne en ceaxanthine, die worden ook opgeslagen door je lichaam en die worden ook naar je ogen getransporteerd... maar dan niet als uh, pigmenten uh, voor je oogcellen... maar eigenlijk als uh, pigmenten die gebruikt worden... of kleurstoffen die gebruikt worden om uh, je ogen te beschermen... tegen, tegen bijvoorbeeld ultraviolet licht. En dat is een uh, mogelijk nog wel uh, belangrijkere functie... dan, uh, dan, de, dan zeg maar, de omzetting in retinol... en het eventueel gebruik van uh, door, door lichtgevoelige cellen in je oog... Moleculaire molecular, molecular die, uh, die, uh, die beschermen je ogen tegen het, tegen het ultraviolet licht... Wat, uh, wat uiteraard ook uh, in je ogen naar binnen komt. Al met al is het ja, antwoord dus dat, dat groenten zijn hoe dan ook uh, goed voor de ogen... en worteltjes dus ook. Rink van Grondelle, hartelijk dank. Hoogleraar Biofysica aan de Vrije Universiteit. En uh, Niek, dank je wel voor, voor je vraag. Ja, alsjeblieft. Bedankt voor het antwoord. Ja. Uh, als u ook een vraag heeft, labyrinthradio@vpro.nl. Bijna twee weken geleden werd de Russische stad Chelyabinsk opgeschrikt door de inslag van een meteoriet. Wetenschappers hebben nu ontdekt waar het enorme brokstuk vandaan kwam. We gaan erover praten met John Heijsen, sterrenkundige bij ESRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Hartelijk welkom. Dank je wel. Waar kwam die nou vandaan? Ja, ik vond het eigenlijk wel een fascinerende ontwikkeling... dat je binnen een paar uur al die prachtige filmpjes en plaatjes kon zien. dan moet je vergelijken met een grote uh, inslag honderd jaar geleden. Toen duurde het twintig jaar voordat er een expeditie werd uitgevaardigd... om te gaan kijken wat er eigenlijk aan de hand was. En nu wisten we het binnen een paar uur. Een inslag in het YouTube-tijdperk is, is, is toch ook wel voor de sterrenkundige... Ja. Fascinerend. ja, het leuke is, is dat, die, uh, dat je dus daadwerkelijk die YouTube-filmpjes kan gebruiken... om uh, daar uh, de baan van de meteorie de, uh, uit af te leiden. Dat vind ik fascinerend, dat je dus aan een, aan een brokstuk... Of een, of een aantal brokstukken, uh, vastgelegd op een mobiele telefoon... of een beveiligingscamera, de baan kunt berekenen. Ja, nou, de, de brokstukken zelf, die op de grond liggen, natuurlijk niet meer. Maar dat is, dat is het, het aardige resultaat. De meeste bijna alle, ik weet van geen andere, moet ik eerlijk bekennen... meteorieten die we op de grond vinden, weten we niet waar die vandaan kwam. En dit, is, dit gaat dus een van de weinige of misschien de eerste zijn... waarbij we de brokstukken zien, kunnen meten, de samenstelling kunnen meten... en nu ook weten uh, wat voor baan die had en wat voor type... Uh, uit welke hoek die kwam. Uit welke hoek die kwam, ja. De, de, de beginvraag, waar, waar kwam die nou vandaan? Ja, nou, uh, je kijkt... Uh, naar die, de, die onderzoekers keken naar die filmpjes. Een, een belangrijke rol speelt dat uh, filmpje. in het uh, centrale plein van, uh, van de stad. En uh, daar zag je een aantal uh, lantaarnpalen. Uh, op een regelmatige afstand. En toen de meteoris, uh, meteoriet, langs, me, uh, meteoriet langskwam. toen uh, trok daar een schaduw van die lantaarnpalen. eigenlijk van oost naar west bijna. En. Nou, toen keken ze nog eens op Google Earth. en konden het, het centrum van de stad heel goed bestuderen. Je kon de afstand meten tussen die lantaarnpalen. Je kon uh, afleiden, als je de, de, de stand van de zon kende... hoe hoog de lantaarnpalen waren. En je had dus een uh, geëikt uh, punt om... aan de hand van de schaduw van die lantaarnpalen... als gevolg van uh, het lichtverschijnsel... te zien wat de kompasrichting is en te zien wat... Uh, dat de, de hoogte in graden uh, is. En, en dan, dan heb je een aantal waarnemingen. En je weet op uh, basis van de theorie dat, uh, dat het een uh, de wet van Kepler, dat het een uh, ellipsbaan is. En dat je die met zes parameters uh, kunt vastleggen. En dan heb je gewoon een aantal waarnemingen, meer dan genoeg. Uh, om te kijken wat dan het beste past. Het enige is nog wel. Dat uh, Je moet eigenlijk ook de afstand weten waarop uh, dat verschijnsel plaatsvond. En je moet eigenlijk een stereoscopische blik hebben. Dus je zou liefst nog een, een tweede camera van een andere stad hebben. En uh, dat hebben zij niet gedaan. Ze hebben de inslag zelf gebruikt, dat meer. De positie van dat meer als extra gegeven om de afstand vast te leggen en daarmee de snelheid. Je ziet een hoeksnelheid natuurlijk, maar Dus we hebben de, de, hoek, de, de hoek, de snelheid, de baan, het exacte tijdstip. Waar, waar kwam die vandaan? Waar in het heelal is die vandaan ja, je gekomen? Je hebt um, het, het, het gros van de planetoïden die komen tussen Mars en Jupiter vandaan. De planetoïde gordel, de, daar zitten de miljoenen, honderden miljoenen... afhankelijk van waar je de grens legt. Dat is het restant van een mislukte planeet, zou je eigenlijk kunnen zeggen... die daar niet gevormd is, of de planeet is wel ooit gevormd... en daarna in gruzelementen uh, vervallen. En uh, die draaien een, een mooie cirkelbaan, een bijna cirkelbaan... of een beetje excentrisch. En af en toe worden die gestoord door de, door de grote reus Jupiter... die daar in de buurt zit. En dan krijgen ze een heel andere baan... en dan vallen ze richting aarde en nog verder richting Venus... Dus daar kan nog meer ellende vandaan en, komen? Uh, en daar, daar komt dus regelmatig een grote hoeveelheid ellende vandaan. Ja, die, die uh, tientallen miljoenen, honderden miljoenen die daar zitten... Daar, een hele kleine fractie uh, komt dan uh, bij ons, de Near Earth-asteroïden. Uh, uh, en dat zijn er uh, zo'n 500.000. Maar in dit geval was er iets bijzonders aan de hand... want op exact dezelfde dag passeerde rakelings een grote asteroïde de aarde en sloeg die meteoriet in in Rusland. En toen zei NASA meteen, dat heeft allemaal niks met elkaar te maken... want het kwam uit een andere richting. Ja, dat, uh, dat is onweerlegbaar. Dat uh, kan je niet omheen. Maar dus, hoe kunnen twee zulke schaarse uh, het... gebeurtenissen... exact op hetzelfde tijdstip plaatsvinden? Als van allebei wordt gezegd dat gebeurt de hooguit eens... in de honderd jaar of zo ja. nog meer. Nou, dit is een verschijnsel wat één keer in de vijf, zes jaar voorkomt. Hè. Zo, okay, dus zo dit, heel die... erg zeldzaam is het niet. Okay. En, maar het is een ja, opmerkelijke coïncidentie, maar dat is het toch... Toeval dat bestaat is toch, hè? Dat, uh, dat is gewoon zo, ja. Want uh, ja, je kunt er niet op. Wat er wel gebeurt, is dat zo'n uh, asteroïde die uh, langs trekt hè, op drie keer de aarddiameter, aard dat uh, die uh, gefragmenteerd kan zijn. En dat er brokstukken vandaan komen, en dat er een, een dag eerder of een dag later uit diezelfde richting, ruwweg nog een brokstukje komt. Hè. Dan, dan zou het met elkaar te maken hebben. Maar als het uit een andere hoek komt... En nu eh, kwam niet... het zo diametraal uit een andere hoek. Hè. Deze kwam achter de zon langs. Uh, hè. Daarom hebben we hem niet van tevoren kunnen zien. Uh, kwam die ons verrassen. En uh, die DA14, die uh, een jaar eerder was ontdekt. Hè. Dat is ook opmerkelijk. Dus die hele grote, die op drie keer de aardstraal passeerde... Uh, diameter passeerde die, had, die kenden we nog maar een jaar. Hè. Dus... Uh, maar als, zo als onverwachts kunnen ze tevoorschijn komen. Maar als zo'n heel klein rotte brokstukje al duizend gewonden veroorzaakt... Um, Dit is wel voor het eerst. Hè. Er, is, ja. er is nog nooit iemand uh, bij ons weten overleden aan een... Uh, maar het zou zomaar einde. kunnen gebeuren als een keer een echt grote, zoals die ons nu uh, passeerde ons raakt, dan, dan zijn we allemaal verlinkt. Absoluut, ja. Nee, dit was dan nog een beetje te overzien. Maar zodra ze van de orde van 100 meter zijn... deze was van de orde van 6, 7 meter, die in Tunguska was... Uh, achteraf hebben ze dat uh, op 30 meter, uh, 30 tot 50 meter uh, diameter uh, geschat. Maar als die van de orde van 100 meter is, dan, dan uh, vaag je een stuk uh, land weg... als het op de land valt, uh, de grootte van Nederland inderdaad... En als die een doorsnede van een kilometer heeft, dan vaag je een stuk Europa weg, bij wijze van spreken. En uh, als ze nog groter zijn, dan zijn ze klimaatbedreigend en, uh, en aardebedreigend. De... En dat kan dus elk, elk van die hè, zoveel miljoen die daar zitten, die kunnen ooit eens gestoord worden, die kunnen ineens richting aarde komen en die kunnen dan ineens de aarde bedreigen. En dan is het, is het voorbij. Nou, nou, zijn ze bezig uh, uh, met. Uh... Projecten waarbij ze gaan proberen, het project Donkey Shot heet het volgens mij ook... om, om te kijken of je zo'n ding niet kan wegschieten. Als er eentje komt en je ziet hem aankomen... dat je zegt, nou die gaat ons raken en we, nu gaan we erop af... En, en dan bombarderen we hem gewoon aan gruselementen. Ja, er zijn een aantal van dat type methoden. Maar de, eigenlijk is het belangrijkste eerst om het probleem in kaart te brengen. En aan het eind van dit jaar uh, wordt er een hele belangrijke... Uh, fascinerend, uh, fantastisch satelliet gelanceerd door ESA... En die heet Gaia. En die gaat uh, alleen maar sterren meten. Die gaat duizend miljoen, hein, miljard sterren meten tot, tot hele zwakke uh, groottes. En dat project heeft zoveel enorme interessante imp implicaties. En een bijvangst is eigenlijk dat ze van uh, een paar miljoen van die uh, asteroïden een positie kunnen bepalen die honderd keer beter is... dan wij van hier vanaf de aarde kunnen. En maar, dan pas heb je een precisie... Weet je welke het eventueel... Maar, we, we, waarmee u je kan dat, voorspellen of ze wel of niet kwaadaardig wordt. Gelooft u dat het afwendbaar is als je eenmaal ziet... dat een asteroïde daadwerkelijk op aarde afkomt? Denkt u dan dat er nog iets te doen is... of moet je dan gewoon de wijnkelder aanvallen? Of iets anders wat je nog even wil doen. We we weggaan van de plek waar die de grootste kans heeft op maar in te Maar he? het is echt een grote die... die um, ja, dan, wat dan, zou ook de aarde kunnen vernietigen. Nou, kijk, als het een grote is... dan weten we hem eigenlijk vrij nauwkeurig en lang van tevoren. Dan uh, heb je in ieder geval tijd om een aantal uh, dingen te overwegen. Maar ja, het probleem is dat elk ruimteproject... om um, daarheen te lanceren, dat gaat een paar jaar duren... En, uh, dus je moet het wel heel erg nauwkeurig en lang van tevoren weten. Maar er, er, niet de... er is die beroemde Apofyse, die in 2004 ontdekt is. En die uh, in absolute zekerheid in uh, 2026 uh, of zo uh, de aarde zou raken. En de kans liep in de loop van de jaren steeds verder toe. Tot ze hem zo precies konden bepalen. Dat ze konden vaststellen dat hij net naast de aarde zou terechtkomen. Maar dat is er eentje die cirkelt, hè, die, die fluctueert rond de aardbaan. En dat blijft een vervelend ding daarvan. En, da en daar gaat de ESA-studie ook op gericht. Om, die, Om op, op dat ding nou net even een klein zetje te geven. Gelooft u daarin? Nou, dat wel. Want het blijkt dat er een, een, een soort sleutelgat is van... Uh, uh, uh, uh, een, een zwaartekracht sleutelgat. Als je maar een klein beetje verstoort... dan verdwijnt ineens de, die kans uh, op, op een, een hit. En als Enerson toch raakt. Uh... We hebben het leuk gehad, denk ik dan maar. Ja, toch? Dat is ook wat waard. Dit was Labyrinth voor deze week, John Heijsen. Hartelijk dank, sterrenkundige bij Esron. Meer informatie over deze en andere uitzendingen kunt u vinden via onze website w24.nl. Reacties en vragen zijn welkom, wpro.nl. Volgende week zijn we er weer, zelfde zender, zelfde tijd. Zo meteen op deze zender, het journaal en daarna Hollands Dok Radio. Fijn dat u heeft geluisterd en nog een hele vrolijke avond.